Ik moest van jou, naar het sauna pad, ik werd veel te dik, net als een pad, wat heb je mij toch aangedaan, van dorst hing ik uren aan de kraan, wat ik daar leed, was er zo heet, ik weet dat ik geen sauna bad meer pik Al word ik nog driemaal zo dik ja, Doen ik daar lag Met het doel af te slanken ja, ja, ja. Het water stroomde op het bed van houten planken ja, ja, ja. Mijn rug, mijn benen deden zeer Het was voor het eerst en de laatste keer Ik moest van jou Naar het sauna bad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 En kneden Ik vloog de trap af Was eindelijk beneden Ik schrok me dood Ik had niks meer aan Oh wat heb ik daar Toch doorstaan Ik moest van jou Naar het sauna bad Klerk veel te dik Vet als een pad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 De la la la la La la La La La La La ik, La zo La La La La